Mark Visser met het NOS Journaal. In Limburg worden negen huizen en andere panden voorlopig dichtgetimmerd... vanwege de politieactie tegen motorclubs. Het gaat onder meer om panden in Sittard-Geleen, Kerkrade en Roermond. Eind vorige maand gingen honderden agenten de gebouwen binnen... en werden twintig verdachten opgepakt... onder wie de president van motorclub Bandidos. Later wordt besloten of ook zijn huis op slot gaat. Bij de politieactie werden raketwerpers, vals geld en vuurwerkbommen gevonden. Mislukken van de FIRA heeft de NS ruim 770 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit stukken die in handen zijn van de parlementaire enquêtecommissie... die het debakel met de hoge snelheidstreinen onderzoekt. Het bedrag kwam op tafel bij het verhoor van de financieel directeur van de NS. Volgens hem gaat het om de kosten die zijn gemaakt sinds het begin van het FIRA-project... inclusief reparaties, misgelopen inkomsten en het kopen van vervangende treinen. Het was volgens de NS-directeur het goedkoopst om te stoppen met de FIRA. De personeelskosten van KLM zijn veel hoger dan die van concurrenten van de luchtvaartmaatschappij. Het verschil is soms tientallen procenten, blijkt uit documenten die één vandaag in handen heeft. KLM-piloten zijn 15 procent duurder dan die van vergelijkbare luchtvaartmaatschappijen. Pursers wel 50 procent. Ze krijgen niet alleen een hoger loon, maar ook meer verlofdagen en toeslagen. En verder is er kritiek op het aantal managers. Op sommige afdelingen van KLM is er op elke drie personeelsleden een manager. Amnesty International is niet welkom in Azerbeidzjan. De mensenrechtenorganisatie had een persconferentie in het land gepland om een kritisch rapport over Azerbeidzjan te presenteren. in de aanloop naar de Europese Spelen. In het rapport staat hoe journalisten, oppositieleden en activisten worden opgepakt en gemarteld. Gisteren kreeg Amnesty te horen dat Azerbeidzjan niet in de positie is de organisatie te verwelkomen. Het weer, veel zon, maar ook wat stapelwolken. Het is 18 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon volop. Later op de dag wat meer bewolking. Maar het blijft droog. Het wordt iets warmer. Dit was het SDFM. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is tussen vier minuten alweer, vier minuten over twee... en uh, dit is natuurlijk ons um, radioprogramma De Vinyljaren, dames en heren... waarin wij aandacht besteden aan nieuw en oud vinyl. Ja, in verband met uh, transport en zo draaien we niet alles van vinyl, hoor. Dat, dat niet, normaal gesproken. Maar we pakken ook wat van uh, de vinyl 50 en die staat gewoon op internet. Dus... Uh, dat is altijd wel handig als moet ik 20 LP's gaan slepen elke week. Dat lijkt me een beetje te veel in de trein. Al ziet er miste uit, die trein. Uh, vandaag dus een speciale uh, aflevering met uh, weinig aandacht voor de Vinyl 50 vandaag. Omdat we gewoon, uh, ik had dat u al uh, min of meer aangekondigd vorige week al. Uh, wij vandaag dus uh, de uitzending geheel in het teken stellen van uh, de prachtige plaat. Sticky Fingers. Die is afgelopen vrijdag opnieuw uitgekomen. Re-release dus. In een luxe versie sowieso al. De, de normale zeg maar standaardversie van de plaat is opnieuw uitgekomen. Uh, die klinkt al 80 keer beter dan het origineel uit, uit 1971. Dus gewoon wat aan het geluid gedaan. Uh, de mate, het materiaal is verbeterd natuurlijk. Het, uh, nu 180 gram vinyl. En dat garandeert toch wel dat dat allemaal wat beter klinkt. Voor de rest is er niks meer veranderd. Het is gewoon de originele plaat met de originele hoes met rit. Jawel. 1971 is er nog aardig wat te doen geweest in bepaalde landen over die rits. Dat mocht namelijk niet, want dat zou alleen maar seksueel getint zijn en zo. Een beetje belachelijk, maar ja, goed, in die tijd, 1971, waren we kennelijk nog iets preutser dan nu. Uh, dus in sommige landen werd die rits gewoon uh, verboden, die hoes gewoon verboden. En kreeg je een, uh, wel een foto van een spijkerbroek of een andere hoes, dat kon natuurlijk ook. De re-release heeft gewoon de originele hoesweer van The Stones. En, uh, dus Rits en alles. Um, het album is in verschillende formaten te koop, zou ik maar zeggen. Diverse uh, configuraties. Kan je het ook mooi noemen met een mooi woord noemen. Je kunt dus gewoon de standaard LP bestellen. Je kunt ook een uh, luxe versie, dat is een dubbel LP, bestellen. En dan krijg je er een heleboel leuks bij. Dan krijg je namelijk wat uh, alternatieve versies van... ...van uh, nummers die ook op die plaat staan. Uh, die ga ik dus ook laten horen straks. En uh, um, verder uh, um, de tweede kant van die bonusplaat, zeg maar... ...die staat vol met live-opnames uit die tijd. 1969 dacht ik, maar dat moet ik nog even precies nakijken. In ieder geval live-opnames van een concert dat de Stones in Londen gaven... ...en uh, waar zij uh, dus een aantal prachtige uh, nummers speelden. We stonden live in die tijd. Dat vind ik toch heel wat anders dan nu. Want dan had je nog niet die grote spectaculaire shows... die ze tegenwoordig hadden. En uh, wat wou ik zeggen? Oh ja, voor de rest niks. Ik ga gewoon beginnen. Want dat lijkt mij een fantastisch plan... Om te beginnen, ik begin gewoon met een, een, een alternatieve versie van een nummer... en daarna draai ik dan gelijk erachteraan het origineel. Of tenminste, de, zoals het dus echt later op de plaat is gekomen. Het gaat om het nummer Brown Sugar. Uh, dat kent u natuurlijk allemaal van de Stones. Uh, ook door sommigen uh, werd dat weer uh, verboden of niet gedraaid... vanwege de nogal dubbelzinnige tekst, dat ook... Uh, maar het nummer Brown Sugar, dat, dat was er al uh, ver voordat deze plaat uitkwam. Want de stans hadden er al een keer een opname van, uh, van gemaakt. Uh, ik dacht in 1969 of zo. En deze plaat kwam op zijn 71 uit. Alleen, toen uh, was het nog met een hele aparte bezetting. Uh, luister maar eens. Dit is dus het nummer Brown Sugar. Zeg maar een voorstudie ervan. Daarna laat ik hem dan horen als hij hier op de plaat terecht is gekomen. Het gaat achter elkaar door. Uh, aparte van, uh, van deze opname is dat Eric Clapton erop meespeelt ja, het is echt heel anders luister maar um, Brown Sugar dus de Rolling Stones met Eric Clapton Sugar, twee keer achter elkaar, één keer een alternatieve versie en uh, één keer natuurlijk de prachtige uh, originele versie, die wat gecultiveerder wat minder raag was dan, uh, dan uh, het, de, de demo die je hoorde, waar overigens dus Eric Clapton op meespeelde, Het origineel, of tenminste origineel, de, de versie zoals hij uiteindelijk op de plaat terecht kwam. Um, dat was natuurlijk een versie met uh, Mick Taylor als gitarist. U weet hoe de geschiedenis gegaan is. 1969 uh, is Brian Jones de band uitgestapt. Brian Jones overleed niet al te lang daarna. Uh, er kwam er nog één album waar nog wat bijdragen van, uh, van Brian Jones op stonden. Dat, uh, dat was dus... Uh, uh, hoe heet het album? Nee, niet Backer's Bang Game, maar het andere ding. Uh, let It Bleed. En uh, daar stonden dus nog wat wat uh, wat dingen op van van uh, van Brian Jones. Uh, toen is het een tijdje stil geweest uh, met de platen de de Rolling Stones verlieten het deca label. Uh, braken ook hadden al gebroken met producer Andrew Luke Oldham die de andere de oude Decca opnames en zo allemaal. Deed. Uh, daar hadden ze al mee gebroken. Jimmy Miller werd uh, de producer. En uh, toen ze dus uiteindelijk besloten om uh, bij Decca weg te gaan. en hun eigen Rolling Stones label op te richten. was dit dus de eerste LP die daarop uitkwam. Uh, het Rolling Stones label werd toen de tijd dus uh, gemanaged, zeg maar, door, door de firma Polydor. En die, uh, die brachten die platen van de Stones dus uit. 1971 kwam dit album uit. Het werd in het begin helemaal niet zo goed ontvangen. Alleen, ik denk dat er een soort van gewenningsfactor is, want uh, de mensen daarna, nu wordt het gezien als een van de betere Stones-platen ever. Samen met uh, onder andere Exile on Main Street. En uh, dat ik persoonlijk ook een fantastisch album. Maar die is al eerder geloof ik opnieuw uitgebracht. Maar deze nu dus in diverse formaten om het zo maar eens te zeggen. En ik heb hier dus uh, bij mij de, de luxe versie van dit album. Dat betekent dat u dus kunt uh, luisteren naar af en toe wat uh, demo's. Om, en natuurlijk uh, ook het originele album. We gaan door met het originele album. Prachtig stuk. En dat heet... Zwaar. Uh, Ja, ah, en dat was hem dan. Rolling Stones, Sway, van uh, het album Sticky Fingers. En uh, de violen die u hoorde, die waren van uh, Paul Buckmaster. Hey, die heeft dat ook gearrangeerd. En de piano die u er op dit stuk uh, bij hoorde, dat was Nicky Hopkins. Een van de, zeg maar, toch wel vaste pianisten uh, bij de Stones in die tijd. Sticky Fingers dus. En het nummer dat heette uh, Sway. Jawel, Sway. En we gaan door met Sticky vingers. Want het is. Zo'n mooie plaat. En dit is zo'n verschrikkelijk mooi nummer. Hier heb ik ook nog een alternatieve versie van. Die laat ik u twee uur horen. Maar nu eerst de originele. Wild Horses. there for you Braceless Lady You know who I am You know I ja hey. van de Rolling Stones, van het album Sticky Fingers, dat wij vandaag dus integraal helemaal aan u laten horen. Omdat het toch wel uniek is dat na 44 jaar zo'n album gewoon toch weer helemaal opnieuw uitkomt. En er gelijk ook weer zoveel mensen zijn die, die het gelijk willen hebben. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Want als ik het de voorberichten mag geloven, ik weet het nog niet, we hebben de lijst nog niet gezien dan komt hij ook buitengewoon hoog binnen in de vinyl 50. Maar zodra we dat weten, dan, dan hoort u dat natuurlijk uiteraard van ons. Even kijken. Uh, moet ik even daarin? Zo, even. Uh, ja, ik moet even wat gegevens erbij pakken... want het is natuurlijk altijd interessant om dat te weten. Uh. Ik ga nu een, een, stuk, een, een, een nummer laten horen van de tweede kant van de... Uh, even kijken hoor. De, de tweede kant van, van, van, dat, uh, van die bonusplaat. Uh, want het is natuurlijk wel een erg leuk uh, verhaal. Die, die, uh, dat is namelijk een, een, een, een live kant. Ze hebben namelijk een, een, een deel van de plaat is, is live. Dat is dus met name de tweede kant van, uh, van die bonusplaat die erbij zit. Als u de luxe versie uh, uh, als u die bestelt, dat, dat is wel, wel nodig, natuurlijk. Dan, uh, dan krijg je dus inderdaad een uh, uh, dan krijg je dus inderdaad een live opname. We gaan. Uh, en die opnames, die, dat kan ik u vast vertellen, die zijn gemaakt in. Uh, die zijn gemaakt in de Roundhouse in Londen. Uh, dat zijn. Uh, ja, de, de Roundhouse in 1971. Dus dat is uh, vlak nadat. Uh, uh, Mick Taylor, de band, kwam, uh, kwam versterken. En het eerste nummer wat we ervan gaan draaien... dat klinkt zo. Let op. Dat is heel mooi. Dus live in de roundhouse in uh, Londen. Rolling Stones. In Londen 1971. Live with Me. Was dat een nummer wat oorspronkelijk op een eerdere LP stond? Een live opname dus. En die gaan we er lekker tussendoor gooien. Tussen zie ik de nieuwe lijst van. Uh van, uh, van de Vinyl 50, die is uh, intussen online, dat zie ik hier staan. Top 3 is volledig veranderd. Nummer 1 ga ik zeker niet draaien, want dat heb ik vorige week al verteld. Dat vind ik van die non-muziek, dat, dat, dat, dat vertik ik gewoon, dat ga ik niet doen. Ga ik geen aandacht aan besteden. Jamie XX of zo, weet ik veel. Uh, vorige week heb ik dat een stukje van uit. Maar dat vind ik echt niks, dus dat ga ik ook niet doen. Uh, maar het uh, leuk nieuws is wel dus dat de Rolling Stones maar liefst op twee zijn binnengekomen. Nou, dan weet je dat ook even. Dus in de vinyl 50 zijn ze dus met sticky fingers met de remake, de re-release, niet de remake, maar de release, zijn ze dus op twee binnengekomen in die nieuwe lijst van de vinyl 50. Nou. Uh, dan hoeven we daar verder niet uh, veel aandacht aan te besteden uh, Nummer 3 is misschien nog wel interessant Zou ik zo even bekijken of dat een beetje past vandaag En anders houden we het gewoon lekker op de rolling Stones. Uh, nu weer een nummer van de officiële, de, de standaard LP zal ik maar zeggen En uh, dat duurt zo'n 8 minuten Dus uh, dat kunt u lekker genieten ook hiervan uh, staat trouwens een alternatieve versie op, uh, op, de, op de bonusplaat, Maar dat straks. Nu de originele versie. Zoals hij er was. 8 minuten lang. Bijna 8 minuten lang. En mijn, een van mijn persoonlijke favorieten van, uh, van dit album hoor. Ja, ik vind dit zo'n te gek nummer. Hier komt hij. Rolling Stones en Can't You Hear Me Knocking? Yeah! Dat was een Can't You Hear Me Knocking, nummer van bijna acht minuten, uh, op kant één van Sticky Fingers. En, uh, een stuk dat uh, oorspronkelijk helemaal niet zo lang bedoeld was, want de, alter alternative versie, de alternatieve versie die er dus op staat, die is, uh, die is, de, die is de helft korter. Ja, de heren vertelden erover dat, ja, hoe het kwam, kwam het. Maar het ineens, toen het stuk bijna afgelopen was, ontstond er gewoon een spontane jam. En nou ja, die hebben ze maar laten staan. En dat vind ik helemaal niet verkeerd, want het klinkt best lekker. Met uh, Bobby Keys op uh, saxofoon, Mick Taylor op gitaar, um, Nicky Hopkins was er weer bij, um, op, de, op Torgel onder andere. En verder natuurlijk de gebruikelijke bezetting van uh, Charlie Watts op drums, Mick Jagger zang en Keith Richards uh, gitaar en Bill Wyman natuurlijk bas. Prachtige plaat, de Rolling Stones, ik kan hem u aanbevelen. Uh, ik had hem al natuurlijk, uiteraard. Maar die was zo verschrikkelijk slecht qua conditie. Dat was niet meer te draaien, dat is gewoon een beetje jammer. Goed, even terug naar de bonusplaat die erbij zit. Dus uh, de bonusplaat die uh, bevat een aantal alternatieve versies. Daar ga ik een tweede uur nog iets meer van, van draaien. Want het niet de originele, duurt het duurt allemaal zo lang origineel en alternatief. Maar ik ga u straks nog wat alternatieve versies laten horen. Onder andere van Can't You Hear Me Knocking. En van Wild Horses, onder andere. En ook van, van Dead Flowers, maar dat komt later nog. Uh, nu terug naar de tweede kant van die bonus LP van de luxe versie. En dat is een opname die in 1971 gemaakt is. Uh, in de Roundhouse in Londen. En uh, daar, speelde dus, ongeveer, daar speelde dus de Rolling Stones... In de gebruikelijke bezetting. Mick Taylor, Keith Richard, Bill Wyman, Charlie Watts en Mick Dagger, Jagger. Aangevuld met Nicky Hopkins hier en daar op, gita op piano. En Jim Price en Bobby Keys als blazers. Dus als u een trompet hoort, dan is dat Jim Price. Van deze tweede kant, de live opname, dus de Stray Cat Blues... En het leuke is, hier: na omnames zijn niet zo erg gepolijst. Dus je hoort ook het stemmen van de gitaren en zo. Ja, toen had je nog geen digitale stemapparaatjes. Die waren er nog niet. Dat moest gewoon nog even ter plaatse gebeuren. Ja, zo, gebeurde dat nog helemaal. Ja. En dus was er aanzienlijk wat meer gerommel... Eh, voordat het nummer uiteindelijk begon. Stray Cat Blues, The Stones... Blick Black gestemd worden. Dat zei ik al. We hadden toen nog geen, geen digitale stemapparaatjes. Dat moest toen nog op het gehoor. <laughs> en dat ging niet altijd even goed natuurlijk. Het was niet altijd even makkelijk om dat goed te doen. Um, maar dit klonk fantastisch. De Roundhouse in Londen was het 1971 is het jaar waarin het is opgenomen en dan is het al verbazend hoe goed het klinkt. Uh, u hoorde de Stray Cat Blues. En volgens mij is dat een oorspronkelijk nummer van uh, Backers Bank, hè, als ik het goed heb. Uh, in ieder geval, die stukken werden gespeeld. En uh, u gaat er nog meer van horen, natuurlijk. natuurlijk ga je er meer van horen. We gaan ze allemaal draaien hoor. Dan kunt u echt van op aan. Goed, uh, we gaan weer naar het, het standaard album. Ja, I gotta move. wel. Je moet vooraan. Je moet bewegen. Ja, je moet gaan. Kan je ook zeggen. Je bent de stans. I got move. You got a move. You got a move. You got a move, child. Oh, won't well, the You see. You got to move. You got to move, jawel. De Stones. Uh, van het album Sticky Fingers. Um, we gaan nog één uh, ding. Ja, dat halen we denk ik zo'n beetje net tot het, uh, tot het nieuws. Uh, van drie uur. Gaan we nog eens een live opname laten Ga ik nog één live opname laten horen? Uh, nogmaals, opgenomen. In 1971. Dus het is echt verbazend hoe lekker het klinkt allemaal. Het, kan ook, het zal misschien ook wel behoorlijk opgepoetst zijn. Dat zou ook zomaar kunnen. Uh, maar in ieder geval klinkt het gewoon lekker. Het zijn opnames die nog niet eerder op een, op een LP gestaan hebben. Nog niet op een eerdere live LP van die Stones. Het was eigenlijk een beetje de eerste... Uh, opname in die bezetting, met, met Mick Taylor bijvoorbeeld als gitarist, als vervanger natuurlijk voor Brian Jones, die in 1969 de Stones uh, verlaten had. Nou, uh, prachtig dus. We gaan, er draaien. We gaan er naar luisteren vanuit de uh, Roundhouse. Het prachtige Love in Veen. Hey and the